Gredivendrig met het NOS-journaal. Voor de kust van de Turkse stad Izmit ten oosten van Istanbul is een veerboot gekaapt. Een functionaris heeft gezegd dat er één kaper is die dreigt het schip op te blazen. Maar sommige Turkse media spreken van vijf kapers. Het is nog onduidelijk wat het doel van de kaping is. Aan boord van de Turkse veerboot zijn zo'n twintig passagiers en vier bemanningsleden. Het schip was op weg van Izmit naar Istanbul toen de kapitein werd overmeesterd.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 De Britse muziekmaatschappij IMI wordt in twee delen verkocht. De platenafdeling wordt voor 1,4 miljard euro overgenomen door het Amerikaanse Universal Music. En vooruit gaat de uitgeefdivisie van IMI, inclusief de rechten op de muziek, voor 1,8 miljard naar het Japanse Sony. De muziekbranche zit al geruime tijd in de problemen, door de doordat de verkoop van cd's is ingestort.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 De avondspits is bijna voorbij. Er staan nog files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Bussum en Knoopend Maardenberg, 5 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht voor Knoopend Oude Rijn 5. A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Dorp, 4. A9 Amstelveen naar Alkmaar tussen Badhoevedorp en de afrit Haarlem-Zuid, 5. Door een kapotte kraanwagen is de rechterrijstrook dicht. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel, 3. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort voor de afrit Den Dolder, 3 kilometer.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 on your chin Buried in the rock gut, gin You played and Lost, not one. You played a house that can't be beat Now look, your head bowed in defeat You walked too far along the street We're only rats can run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 Houd de dames voor u hebben het al vast te zwaar. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad En we spelen lijkt me niet de moeite waard Dan doet het niet zo'n pijn, als toen ik het origineel nog had. Het gouden goud maakt klein. dit hart ik heb bepast. Het was de tweede hand. je blijft geen gouden kopen. Ook al had je wel de kans, want dit is mijn hart. een houdt hart, de dames voor.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 Kort ook op TV. C F Text TV op kanaal 45. TV. C I can't lie. Aan. Anderen geven juist toe aan een grill Sommigen weten niet echt wat ze willen Maar ik weet niet ja, dus het is wat ik wil Alles. En zelfs alles nog doen. ze grijpen nooit mis, Maar er zijn er ook voor wie een deze nog veel te kort, voor een verlanglijstje is. Sommige mensen vieren het samen, anderen vieren het niet.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 in de winterse kou, maar het aller aller liefste wil ik jou ik... In the winter of